Goedemiddag. Vraagtekens Tweede Kamer bij staatsbezoek Oman. Flevoland krijgt toch een natuurgebied Oostvaarderswold. En Europese noodfonds is nog maar nauwelijks bijgevuld. Van het Zuidwesten uit komt er steeds meer zon. Het Noordoosten houdt nog last van bewolking en nevel. En de temperatuur ligt rond de graad of 10. Ook morgen is het eerst grijs en mistig. Later komt er steeds meer zon bij. Zondag dan de hele dag mistig. En na het weekend is er kans op wat regen.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 Ja, het is vandaag de dag dat de inspraak over de nieuwe natuurwet sluit. En net op die dag lanceren drie natuurorganisaties een plan voor een groot natuurgebied in Flevoland. Martin Jans is directeur van het Flevolandschap. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat is dat voor een plan? Ja, het is een plan om een gebied van 1800 hectare te ontwikkelen als natuurgebied, maar daarnaast ook als gebied waar heel veel natuurbeleving en recreatie mogelijk is. En dat doen we voorlopig met die drie partijen, maar wij hopen nog meer particuliere partijen daarbij te betrekken. Welke drie zijn dat? Wereldnatuurfonds, Staatsbosbeheer en het Flevolandschap. Was dat een plan wat oorspronkelijk ook al gepland was zeg maar, of, en wat toen weer geschrapt werd? Ja, hier zijn al vele jaren discussie over, uh, over het Oostvaderswold. En de provincie heeft dat een paar jaar geleden ook voortvarend op uh, verzoek van het Rijk ook opgepakt. Uh, heeft ook gronden verworven en wij hebben ook gronden verworven. En uh, ja, eigenlijk vorig jaar met het nieuwe kabinet is op een gegeven moment de robuuste verbindingszone door het kabinet geschrapt. Maar gelukkig, vrij recent in het nieuwe IPO-akkoord uh, tussen Rijk en IPO... is het Oostvaderswold als ontwikkelopgave ook weer erkend. In IPO? interprovinciaal oh, ja. overleg de provincies met elkaar. Want het gaat om het natuurgebied tussen de Oostwaardersplassen en de Veluwe. En dat is een belangrijke schakel, zegt u. Ja, klopt. Uh, je moet dat zien in breder verband ook, ook Europees. Dat alle natuurgebieden met elkaar verbonden zijn. Dat maakt uh, ze steviger. Uh, dat draagt bij aan biodiversiteit. Uh, en dat wordt altijd gezegd voor de grote gazers, Maar het is natuurlijk ook belangrijk belang voor alle flora en fauna. Dus ook andere kleinere beesten, maar ook uh, planten en bloemen. Wanneer kan de eerste schop de grond in? Uh, nou, eerst groen licht Provinciale Staten. Ah. Daar ligt ons voorstel nu. Als zij groen licht geven, staan wij in de startblokken om in 2012 te starten. Volgend jaar dus. Ja. Nou, we zijn benieuwd. Marten Jansen, directeur van Flevolandschap. Dank u Dank u wel. Ja, Minister Schippers wil een zwarte lijst voor excessen in de sport. Daarop moeten namen komen op die lijst van mensen die zich ernstig hebben misdragen... en die daarom lang zijn geschorst. De sportwereld moet die lijst zelf gaan opstellen.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 De Europese Centrale Bank wijst erop dat de risico's voor een lagere economische groei steeds groter worden. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. In Thailand worden elk jaar rond de verjaardag van de thaise koning, Bommiewol, een aantal gevangenen vrijgelaten. Uh, en dit jaar zijn er plannen voor een speciale amnestie. Correspondent Michel Maas, um, ja, wie zou er moeten worden vrijgelaten, Michel? Ja, de regering die het kabinet heeft, in alle geheimhouding hebben ze een plannetje gemaakt om alle mensen van boven de 60 jaar vrij te laten die een straf hebben van minder dan drie jaar. En uh, toevallig valt onder deze groep ook ex-premier Taksin Shinawad, die op dit moment in het buitenland verblijft omdat hij liever niet de gevangenis ingaat. En uh, ja, dat uh, schiet de, de oppositie echt in de verkeerde keelgat. Die zijn als de dood dat uh, Thaksin nu over een paar weken ineens in Bangkok op de stoep staat. Thaksin zeer omstreden, hè? Ja, hij is zeer omstreden. Hij is in 2006 in een militaire koep afgezet. En vervolgens in uh, 2008 is hij veroordeeld wegens corruptie. En na die veroordeling is hij het land uitgevlucht. En uh, ja, hij zit sindsdien in Dubai, maar van daaruit bemoeit hij zich wel degelijk met de thaise politiek. En uh, die bemoeienis gaat zover dat hij voor elkaar heeft gekregen dat bij de laatste verkiezingen zijn jongste zus tot premier is gekozen. En taxin, dat, dat de oppositie zegt van dat is speciaal op Taxin toegesneden, die amnestieregeling. Ja, dat lijkt er helemaal op. Vooral als je ziet hoe, de, uh, hoe het kabinet er geheimzinnig mee om heeft gesprongen, ze hebben die uh, besluit genomen in een zitting waar verder niemand bij was. Het stond niet op de agenda vermeld. Ze hebben het ook niet bekendgemaakt aan de pers, maar toch is het uitgelekt. En uh, ja, nu, nu staat iedereen op zijn achterste benen en uh, de oppositie schreeuwt moord en brand. En ja, die, die hoopt dus uh, dat er alsnog iets kan gebeuren om dit tegen te houden. Hoe oud wordt de koning eigenlijk? Want hij zit al een hele tijd. Ja, hij wordt 84. Oh. En uh, ja, iedereen is een beetje bang. Hij wordt, hij wordt steeds ouder en ouder. En, uh, de Thaise zijn als de dood dat hij op een gegeven moment uh, komt te overlijden en het land verweest achter zal laten. Maar ja, hij zal nu eerst dit akkevietje nog even op zijn uh, bordje krijgen. En uh, het, het wacht nu nog op zijn handtekening. En we zullen binnenkort weten of deze amnestie doorgaat of niet. Die amnestie in Thailand. Michel Maas, dankjewel. Kinderen doen van alles via sociale media. Hives, Twitter, Facebook en ouders hebben daar lang niet altijd zicht op. Om risico's te verminderen moeten kinderen al vroeg uh, leren... Uh, over ja, wat je wel en wat je niet moet doen, wat is wel en niet verstandig. En daarom wordt vandaag gestart met les over media. 40.000 kinderen uit groep 7 doen eraan mee op 1800 scholen. Minister Van Wijsterveld gaf het startschot... op de Prinses Marijke School in Den Haag. Ik ben Sumia. En ik ben Romema. En ik ben Vanya. Een hele korte, ultramoderne PowerPoint-presentatie... van drie leerlingen van de Prinses Marijke School. Foto's van de minister, foto's van de school. En dat was het dan. En dan wordt uiteindelijk aan de minister gevraagd... of ze deze speciale week, deze Mediawijze Week, wil openen. En dat doet ze met een tweet. Oh, hij gaat weg. Wie kan het lezen? De week, ja, de week van, van de mediawijsheid is gestart. 40.000 leerlingen laten zien hoe Ze dus zijn. Bij de week van de mediawijsheid er gebeuren veel dingen. Vooral over het bewust worden van hoe je met internet moet omgaan. En hoe je met verschillende nieuwe media moet omgaan. Voor kinderen, voor ouders en voor leerkrachten. De kinderen krijgen een enquête mee die ouders uiteindelijk moeten gaan invullen. Want niet alleen de kinderen moeten mediawijs worden, maar ook de ouders. We gaan een soort handboek maken die ook voor de ouders bedoeld is... en waarmee de ouders mediawijs gaan worden. En nu ook? En ik ook. Ja, dat is wel de bedoeling. Met z'n allen. En een van de vragen uit die enquête stellen ze ook aan de minister. Heeft u nog een tip over de media? Even goed nadenken voordat je bijvoorbeeld een e-mail verstuurt... Want als je een e-mail verstuurt, ik heb het wel eens gehad dat ik boos was op iemand... en heel snel een e-mail verstuurde. En eigenlijk toen ik drukte op de knop send, dan dacht ik al... oh, ik had het niet moeten doen. En wat ik ook wel eens heb gehad, doe je allemaal wel eens... als je eventjes sms't naar een vriend of een vriendin en je zegt even wat van... oh, heb je gezien, het zit zijn haar raar... dat je per ongeluk wel eens niet die mail stuurt naar je vriendin... maar naar degene over wie het gaat. En dat is ook heel erg. Dan denk je, oh, had ik dat dan maar niet gezegd. De eerste van Bijsteveld. In uh, Drenthe denkt de politie dat er mogelijk een pyromaan actief is. In het noorden van de provincie eind oktober ging er in Oudemolen een boerderij met een rieten kap in vlammen op. En in Ballo werd de schaapskooi in brand gestoken en volgens de politie was er in beide gevallen sprake van brandstichting. De politie denkt ook dat andere branden in de omgeving zijn aangestoken en heeft de hulp van burgers ingeroepen. De politie hoopt met name op beelden van bewakingscamera's.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 De jeugdtrainers van Ajax dreigen met opstappen. Als Johan Cruijff bij het voor de club bij, eh, gezien houdt... in het conflict met andere commissarissen... kiezen ze voor de filosofie van Cruijff. Zo lieten de trainers in een verklaring weten. Na een bijeenkomst vertelde jong Ajax-trainer Wim Jonk... aan AT5 over die steunbetuiging.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 Het conflict tussen Kruijf en de andere commissarissen draait om de aanstelling van een nieuwe directie. Louis van Gaal zou de baas moeten worden in de arena. En Kruijf werd overvallen door die beslissing. De ledenraad van Ajax heeft tekst en uitleg geëist van de andere commissarissen. Overmorgen gaat een delegatie van de Raad van Commissarissen op bezoek bij de ledenraad. Dan PSV... Ploeg moet het morgen in een duel met de Graafschap doen zonder middenvelder Kevin Strootman. Die werd voor twee wedstrijden geschorst na de Rode Kaart in de topper tegen FC Twente. Strootman die is tegen die straf in beroep gegaan, maar daar had hij geen succes mee. Het internationale schaatsseizoen is begonnen in het Russische Chelyabinsk. Joris van den Berg, de eerste 500 meter zijn gereden, verschillen waren erg klein. Uh, vertel maar. En dat was dan vooral bij de mannen het geval. Daar ging het om. 100 honderdste en die ene honderdste seconde die werkte in het nadeel van Jan Smekens. Hij liet noteren 35,01 en kwam daarmee dus 0.01 tekort om te kunnen winnen. Want de overwinning ging naar de Finn Koskala, Min of meer een veteraan en dus zeker een verrassende overwinning. Bij de vrouwen waren de verschillen ook klein, maar dan vooral als het ging om de tweede, derde en vierde plaats. Want daarop eindigden drie vrouwen in dezelfde tijd. Chuyi de Japanse, ging uiteindelijk naar twee in 38.22.3. Thijsje Unuma in precies dezelfde tijd, ook op twee en op vier... op vijfduizendste Anette Gerritsen, ook in 38.22 dus. Maar wie won er, Ying Yu uit China... met een fantastische 37.81, zetten ze de rest op vier tiende. Later op de dag nog de 3 kilometer voor vrouwen... en de 1500 meter voor mannen. FIFA-voorzitter Blatter heeft zijn excuses gemaakt... voor zijn uitspraken over racisme op het voetbalveld. Hij had gezegd dat racisme op het voetbalveld bijna niet voorkomt... en dat het kan worden opgelost met een ferme handdruk achteraf. Vooral in Engeland was grote opwinding ontstaan... over die uitlatingen van de FIFA-baas. Sterspeler David Beckham noemde ze zelf stuitend en slecht voor de sport. Ik denk dat de the comments er gevaarlijk Ik denk dat veel mensen dat hebben gezegd. Ik denk niet dat de comments er heel goed voor deze game. Blatter zegt nu dat hij het betreurt dat mensen aanstoot hebben genomen aan zijn woorden. En Blatter weigert overigens af te treden. Zoals veel Engelse trainers en spelers hadden geëist. Is 13 over 12 hoofdpunten van het nieuws. De Tweede Kamer zet vraagtekens bij het staatsbezoek van koningin Beatrix aan Oman. In Flevoland komt alsnog het natuurgebied Oostvaarderswold. Het kabinet wilde geen geld meer geven, maar natuurorganisaties hebben nu genoeg andere investeerders gevonden. En de Europese Centrale Bank wil dat de EU haast maakt met het verder invullen van het noodfonds. Vorige maand werd besloten tot uitbreiding, maar er is nog maar weinig gebeurd.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 Goedemiddag allemaal. Andere kranten doen de oliebollen of de haringen. Trouw legt morgen de goede doelen langs de meetlat. Hoofdredacteur Willem Schone vertelt er zo meteen over. In het mediaforum, oud-programmamaker Aad van de Heuvel en metro-columnist Luc Koelman. Het gaat nog een keer over Pink Ribbon. Nieuwsuur meldde eerder van de week dat de club die zich inzet tegen borstkanker nauwelijks geld en onderzoek geeft. Pink Ribbon, ambassadeur Quinty Trustfull en ook de directeur, vinden die kritiek niet terecht. Als je het item op Nieuwsuur hebt gezien, dan zou je kunnen voorstellen dat er, nou ja, weet je dat, dat er hier rare dingen gebeuren... Maar het geld staat op de rekening, het wordt gewoon uitgegeven. We zijn er op dit moment met een zorgvuldig proces mee bezig. Dus er is gewoon niet iets geks aan de hand. En wie wordt de nieuwscanner van deze week? De te kloppen score is 104. De laatste kandidaat komt uit Amsterdam en heet Wim van Kooten. En wilt u ook een keer meedoen aan die quiz? Mail dan uw naam en telefoonnummer naar nationalenieuwskwiz.ncf.nl. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het nieuws. Laurens Verhagen stapt per direct op als hoofdredacteur van nieuwssite nu.nl. Hij vertrekt omdat er oneenigheid is over het te voeren beleid. Meldt moederbedrijf Sanoma. Over de details houdt men de lippen stijf op elkaar... maar wel is al bekend wie Verhagen tijdelijk gaat opvolgen. Het is Tony Broekhuizen die al sinds 1984 voor Sanoma werkt. kwart van u heeft vertrouwen in wat ik nu zeg. Dat blijkt uit het rapport De Sociale Staat van Nederland... van het Sociaal en Cultureel Planbureau... Drie kwart van de ondervraagden uit dat onderzoek heeft het meeste vertrouwen in de radio. En daarmee wint ons medium het niet alleen van geschreven pers en de televisie... maar ook van het leger, vakbonden en justitie. Josje den Ridder, goedemiddag. Goedemiddag. U bent van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Waarom heeft de radio zo'n betrouwbaar imago, denkt u? Maar ja, het is moeilijk te zeggen. We weten niet precies waarom mensen de radio betrouwbaar vinden. Het is in ieder geval wel zo dat ze de radio veel betrouwbaarder vinden dan bijvoorbeeld de Tweede Kamer, regering of politieke partijen. En we weten uit ander onderzoek dat veel mensen naar de radio luisteren... en de radio ook als een belangrijke bron zien voor nieuws over politiek en bestuur. En de informatie die mensen van de radio krijgen, die beschouwen ze als zeer informatief en geloofwaardig. En ik kan me voorstellen dat dat, dat zo is, omdat het nieuws dat van de radio komt... meestal van een neutrale en betrouwbare bron komt, namelijk het ANP... En dat is een heel, heel duidelijk gezaghebbend en neutraal nieuws. Eigenlijk veel minder partijpolitiek dan sommige kranten hmm. en televisieprogramma's zijn. En blijkbaar wekt dat vertrouwen. Ja. En, en, en laten we zeggen, als je de media op een rij zet... dan wint radio dus van geschreven pers uh, 66% vertrouwen, uh, tv 64%. Nou, de regering zelf zit geloof ik maar op 48%. Nou, uh, zijn er wel politieke partijen, de PVV voorop... die altijd uh, ja, de media als onbetrouwbaar af... Uh, afschilderen, blijkbaar beklijft dat niet bij het grote publiek. Nee, dat klopt. Um, we zien dat Wilders, maar ook andere mensen, kritiek hebben op de media. En Wilders heeft ook veel kritiek op, bijvoorbeeld op de rechtspraak. En in beide gevallen leidt dat niet per se tot een dalende vertrouwenstrend. En dat komt eigenlijk omdat er hele grote verschillen zijn... in het vertrouwen tussen mensen met een verschillende partijvoorkeur. Bijvoorbeeld PVV-kiezers hebben heel weinig vertrouwen in de rechtspraak... maar onder andere kiezers is dat heel hoog. En we zien dat dat zelfs stijgt. Dus die aanval van Wilders op de rechtspraak heeft geen, heeft geen effect nee. op het algemene trend. En dat zou ook voor de media kunnen gelden. Dus niet Iedereen vindt Wilders ook betrouwbaar maar... en is geneigd hem te geloven. N Nog even over het lijstje van uh, betrouwbaar en onbetrouwbaar. De kerk bungelt wel heel erg onderaan, 35 procent. Uh, dat zou ongetwijfeld ook te maken hebben met de schandalen binnen de katholieke kerk. Ja, ik denk dat dat daar uh, heel erg mee te maken heeft. Dat zien we ook in ander onderzoek, dat, uh, dat misbruik in de katholieke kerk mensen wel bezighoudt. En dat ze uh, dat, uh, dat, uh, dat geeft geen vertrouwen. Ja, duidelijk. Dank Josje de Ridder van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Er werd in de Verenigde Staten een paar weken geleden druk gespeculeerd over een mogelijk einde van de animatieserie South Park. Maar fans zijn in ieder geval tot 2016 verzekerd van hun wekelijkse shotje blasfemie en satire. De makers, Matt Stone en Trey Parker, die hebben voor drie jaar bijgetekend bij Comedy Central. Dat is de zender die al vanaf 1997 de avonturen rondom de vier vroegrijpe kinderen uit Colorado uitzendt. John de Mol wil programma's en formats gaan uitwisselen... met het Belgische productiehuis Woestijnvis. Dat zegt de tv-ticoon in De Standaard. De Mol is de nieuwe eigenaar van de Nederlandse SBS-zenders. oprichter Wouter van den Houten kocht de Belgische SBS-tak. De Mol kan kiezen uit een uitgebreide catalogus. Mannen op de rand, terug naar Siberië, wijlen de week. Het zijn maar enkele van de Woestijnvis-titels. en Misschien moet de Mol wel een ondertitelaar inhuren... Bijvoorbeeld als hij dit Willys en Marietten aankoopt. Ola, wie is <laughs> dat er? tv. televisie. Dat is van die prijs dat wij gewonnen hebben. Van het beste bedrijf. Hier, hij moet een keer filmen. daar is een lucht. Daar is... Hier is hij. Zoals we gisteren al hebben gemeld, gaat het cultureel magazine Hollands Diep de laatste decembermaand in. Over een paar weken verschijnt namelijk het laatste nummer. Aan de telefoon is Karen van Gils, de uitgever van de Weekblad Pers. Dag Hallo. Karen. Um, ja, de sfeer op de redactie. Niet uh, goed hè? Is bedrukt juist. Ja, ja. Verdrietig en bedrukt. Waarom ja. gaat Hollands Diep stoppen? Um, ja, we maken er verlies op al een hele tijd. Ja. En uh, we zijn een... Uh... Redelijk uh, idealistisch, ideële uitgeverij. Maar het perspectief uh, in dit culturele klimaat was ook niet goed. En ja, we konden het gewoon niet langer verantwoorden. Te weinig adverteerders gewoon? Uh, ja, te weinig adverteerders. Met name op de lezersmarkt deed het best goed. Zo 40, 44.000. Dat is uh, helemaal niet slecht. Oplagen. Ja, maar je zou toch denken dat bijvoorbeeld uitgevers wel wat, uh, wel wat te verkopen hebben... en ook wel uh, zin hebben om dan bij te springen op zo'n moment. Maar uh, dat ja. is dus niet zo? Nee, dat is niet gelukt. Nee. Hoe kan dat? Um, ik denk dat de boekenuitgevers het momenteel ook in een vrij lastige tijd zitten. En ook culturele instellingen. Er zijn natuurlijk heel veel bezuinigingen. Um, ja, het culturele klimaat is gewoon een beetje grimmig, hè? Of is het ook eigenlijk toch een te moeilijk blad voor uh, een grotere groep mensen? Nou ja, op zich is uh, een oplage van 44.000... is geloof ik net zo groot als de quote. Dus uh, die staat wel vol advertenties. Dus ja, dat weet ik niet dan weer, hoor. Of het nou zo moeilijk is. Nee. Maar het nice. gaat over boeken en over moeilijke dingen. Maar ja, hoewel boeken... Ja, mensen... <lacht> moeilijke dingen. Nou, ja, nee, ik zeg dat natuurlijk ook even. <laughs> ja. Om jou een beetje op stank te krijgen. Uh, nou, nee hoor. In het de, de huidige nummer staat gewoon een interview met uh, Jude Law... en een verhaal van Anne Moelies over uh, de avond dat Harry Moelies overleed. Ah. En een interview met Carice de Wa uh, de, de van Houten. Het is helemaal geen moeilijk uh, ja. blad. Nee, het is helemaal niet zo moeilijk. Nee. Nee. Maar, ja, maar toch maar 44.000 uh, mensen die het lezen. Ja, nou, nee, die, lezen, die het kopen. Hè? Ja, oké, okay, dus, uh, goed. Dan, lees er altijd nog wel twee, drie van uh, dus ja. drievoudige. Ja. Jullie verwijten jezelf ook niks. Je zegt, ik heb het eigenlijk al, al, al lang heb ik, heb ik het nog. Uh, We uh, hebben vijf jaar uh, met vol trots en liefde gemaakt. En uh, we hadden het graag nog langer uitgegeven, maar het was gewoon niet, uh, niet rendabel. Ja. Nou, is het al eens een keer eerder weg geweest? Zelfs ja. een, wel een aantal jaren ook. En toen kwam het uiteindelijk weer terug. Ja. Uh, ik meen in 2007 of zo. Ja. Hè? Ja. Uh, zou zoiets weer kunnen gebeuren? Dat op termijn toch uh, gewoon weer een Hollands Diep uh, komt? We sluiten niks uit, maar er uh, zijn geen plannen momenteel. Nee. nee, nee. Uh, nou, het de laatste nummer. Dat je weer een beetje aanbraakt misschien ooit. Hè? Ja. Het laatste nummer komt eraan. Kunnen we nog iets speciaals verwachten? Uh, ja, het wordt een prachtig nummer met verhalen van Kees van Kooten... Joost Zwarte, Pauline Cornelissen. prachtige fotografie van Carly Hermes, Marcel van der Vlucht. Uh, heel, heel mooi nummer wordt het. We wachten daar met smart op en met spanning ook. Dankjewel voor okay. uitleg, Karen van Gils van Weekblad PES. Dank. NCV gaat op 30 december de kerstspecial van de Britse kostuumserie... Downton Abbey uitzenden. Die duurt anderhalf uur en is al supersnel... vier dagen namelijk na de uitzending in Engeland hier te zien. Bestbureau EP heeft sommige verslaggevers berispt omdat ze Breaking News op eigen houtje eerst twitterden voordat ze doorspeelden naar de eigen nieuwsdienst. EP heeft de journalisten nog maar eens een keer gewezen op het eigen social media beleid. De VOC mentaliteit van de Nederlandse programmamakers laat zich weer eens een keer gelden. Het familiediner van de EO en uit de kast van de KRO zijn verkocht aan Duitsland. Dat meldt producent Sky High trots. Het familiediner wordt straks uitgezonden op Zat 1 en uit de kast op RTL 2. Even ter herinnering, in het Nederlands klinkt het zo als Arie Boomsma jongeren uit de kast trekt. Theo is 20 jaar. Hij valt op jongens, maar in zijn omgeving weet nog niemand dat. Hij gaat het nu voor het eerst vertellen aan zijn ouders, aan een broer, aan twee zussen en ook nog aan zijn hele vriendengroep. Wat ik jullie dus wil vertellen is dat ik op mannen val. Ja, wij kunnen ons wel voorstellen dat het straks bij onze oosterburen zo klinkt. Hij valt op jongens. Theo is 20 jaar. Hij is een schwule. Maar niemand in zijn omgeving weet dat. Hij wil dat heute erzählen aan seine älteren, zijn Eltern, zijn broer en zijn twee Schwesten. En ook zijn hele Freundenkreis. Hallo. Ik wil u iets vertellen. Ik ben een schwule. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De beat. Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Daarvoor gaan we terug naar 1986 toen ontdekte de Haagse Post dat de omstreden NSB-weduwe Florrie Ros van Tonningen een staatspensioen kreeg. Het bericht leidde tot grote commotie, vooral bij oud verzetsverstrijders en bij Joodse organisaties. Een speciale werkgroep onderzocht de zaak en op 18 november 1986 oordeelde de regering na aanleiding van dat rapport dat de Zwarte Weduwe wel degelijk recht had op haar uitkering. 14 jaar later liet Ros van Tonningen in het programma Het Zwarte Schaap... nog eens een keer zien dat haar objecte opvattingen nog niet waren veranderd. Presentatrice Inge Diepman toonde haar verschrikkelijke beelden uit Auschwitz... maar Ros van Tonningen wende haar hoofd af. Kijk niet. Wat wil ik u zeggen? Als je dit soort beelden ziet, dan ja. krimp je toch in één? Heeft u de beelden van Duitsland? Van alle mensen die op Duitsland gegaan zijn. Van Duitsland als volkomt. Heeft u de beelden van Irak... Wij eenvoudig van bovenaf al de bommen ingeoien. Dat is veel eigen. Heeft de bedoeling... Wat vindt u dat eigenlijk? Veel eigen, dat is Dit is natuurlijk niet goed. Maar in de orde vast er Dit abs. is natuurlijk niet goed. Ja, natuurlijk is, is, dit zijn vervelende akelige, dingen. Maar die gebeuren dus in omstandigheden die niemand graag wenst. Hitler is persoonlijk zes keer heeft hij Engeland gevaagd. Geen oorlog te hebben. En samen op de werk. Dat wordt niet erkend. Hess is speciaal naar Engeland gereisd. Om de vrede tussen Engeland en Duitsland te doen. Wordt niet erkend, wordt allemaal niet bekeken. Dat is geschiedenis. Dit, dit is geschiedenis, systematisch uitgelegd. van u. 6 miljoen Joden. Dat zegt u. Goed. Dat zegt u niet? Nee, ik zeg dat niet. Ik zal het nooit zeggen op deze wijze. U heeft toch geen enkel recht om op deze wijze dat zo te zeggen? Ja. Ros van Florian Ros van Tonningen, de weduwe, overleed in 2007. Op haar graf in Reden staat, uh, uh, staat de tekst. De waarheid maakt vrij. Lunch met Jurgen van den Berg. Goede doelenorganisaties zullen gespannen wachten tot Trouw morgen op de mat valt. Die krant heeft namelijk een speciale Goede Doelen zaterdag bijlage... met verschillende lijstjes daarin. We zijn dol op lijstjes, dus we bellen even met Willem Schonen, dat is de hoofdredacteur van Trouw. Willem, goedemiddag. Hallo. Uh, jullie publiceren morgen drie lijsten met Goede Doelen. Wat, wat willen jullie daarmee aantonen met die lijstjes? Uh, het is een soort kwaliteitsvermeting. We doen dat samen met het uh, Centraal Informatiepunt Goede Doelen en met de Erasmus Universiteit. Dat is een project dat vorig jaar is begonnen. Uh, we hadden daarvoor najaar de eerste proeven van, dat ging toen over uh, doelen in de, in de sector uh, gezondheid, medisch, uh, zal ik maar zeggen. En uh, wat het CGD, wat zo heet dat, en de Erasmus Universiteit doen, is een database opbouwen. Waarop donateurs of potentiële donateurs kunnen kijken uh, of een, een organisatie, hoe goed organisaties zijn in hun informatievoorziening en transparantie en verantwoording. Uh, terwijl wij zeggen, dat vind ik hartstikke leuk. Les, dan willen wij ook daar wel een ranglijst van maken en die publiceren. Dat hebben we dus vorig jaar voor het eerst gedaan in die ene sector. We doen dat morgen in drie sectoren. Dus opnieuw medisch gezondheid, maar ook maatschappelijke doelen slash cultuur en uh, internationale samenwerking en ja. dus um... daarop kun je zien uh, welke uh, doelen goed zijn in het, nou ja, in het verantwoorden van, van hun activiteit en hun beleid ja. en hoe toegankelijk ze zijn en, uh, dus dat ja. moet uh, A dus de kwaliteit van de organisatie in die sector of verbeteren in de geregistieve sector uh, en, en, uh, en donateurs meer helderheid geven over hoe uh, organisaties het doen. Ja. Nou, er is ook een keurmerk voor trouwens, dus aan de hand daarvan kan je het ook al zien. Maar goed, morgen natuurlijk een handzame bijlage uh, bij Trouw. Het gaat over grote en kleine organisaties. Dan denk je gauw ja. dat met name die kleine organisaties, dat daar van alles mis is. Ja, en, toch, en, en dan blijkt als je dat gaat meten dat het vaak andersom is, dat, uh, dat uh, juist kleine organisaties vaak heel goed zijn in, het, uh, in de informatievoorziening aan hun donateurs, in het betrekken van de doelgroep bij uh, hun activiteit of het, of het inhoud geven van hun beleid de beslissingen die ze nemen, uh, dat ze daar vaak beter in zijn dan, uh, dan grote organisaties. Het is dus lang niet zo in de garantieve sector dat groter altijd beter is. Nee, ik, ik kan me van vorig jaar nog herinneren dat er toen wel veel discussie ontstond na jullie publicatie. Dat zal nu niet anders zijn, denk ik. Nee, dat zal nu niet anders zijn. Dat is precies op, uh, wat we op het oog hebben. want ik denk, We denken dat ze, zeg maar, de discussie over de verbetering van die kwaliteit van, van, van de organisatie zelf en uh, het meten van hun impact en de verantwoording die ze afleggen naar donateurs... dat het dat er debat erover, dat is dus precies waar het ons om gaat. Nou, ja. nou is er van de week veel gedoe over dat Pink Ribbon. We gaan er zo meteen in het mediaforum ook nog wel even over doorpraten. Een nieuwsuur kwam van de week met een kritische reportage eh, daarover. Hoe komen zij er bij jullie vanaf? Goed. Ja, ze komen er goed af. Ze staan in de, in de, in de, in de, in de sector staan ze in de top 10. Kijk aan. En dat heeft uh, vooral. Kijk, de discussie ging vooral, uh, van de week ging vooral over uh, hoeveel geld besteden ze aan wetenschappelijk onderzoek of niet. Dat is eigenlijk één element uh, in, in, uh, in het hele spectrum van wat je zou kunnen bekijken. Uh, wij kijken niet, in, uh, in die database van CGD en Erasmus-Universiteit wordt niet gekeken, gekeken naar van waar uh, gaat het geld dan naartoe het toe of, uh, of uh, buiten de strijkstuk hangen. Het gaat meer over hoe goed en hoe duidelijk en hoe transparant zijn die organisaties in. Uh, het geven van informatie daarover. Ja. Nou en daar zijn ze gewoon helder in. De Pink Ribbon heeft een hele duidelijke uh, website die recht verantwoording af. Hier is meer een soort uh, zeg maar, communicatieprobleem opgedoken uh, waarvan ze zelf ook zeggen, ja dat was niet helemaal goed want uh, we kunnen daarin nog verbeteren, maar het, ze doen uh, ja. allerlei dingen, dus ook uh, voorlichtingen, en bewustwording en naast uh, een stukje wetenschap. Ja. Mag je al de nummers 1 noemen van de, van de drie categorieën? Ja, ja eigenlijk niet, we gaan ze morgen kennen, maar goed. Ja, um, Daar luistert nee. toch niemand naar de radio, want er vertrouwt niemand. Nee, oh, nee dat ja, was we net anders onder elkaar. Ja. Ja. Nou, uh, en bij, bij gezondheid uh, is al, kon, gaat op komen het Asmafonds. Bij uh, maatschappelijke doelen is dat het uh, Universitair Asielfonds Wat voor vluchtelingenstudenten beurzen geeft. En, en bij internationale samenwerking is dat Dark and Light. En dat is een organisatie die veel doet aan hoogprobleem in de derde wereld. Maar dat moet je voor jou houden. Ja, nee, Ik zal het aan niemand vertellen, Willem. We gaan ja, okay. morgen allemaal die bijlagen uh, lezen. Van Trouw natuurlijk. Uh, ja, dankjewel voor de uitleg. Okay, Willem Schone is de hoofdredacteur van Trouw... en een gewaardeerd lid van ons Mediaforum ook. Um, zometeen gaan we verder met het Mediaforum. Daarin zitten vandaag Aad van de Heuvel en Luc Koelman Eerst nu Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal.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 En FIFA-voorzitter Blatter heeft zijn excuses aangeboden... voor zijn opmerkingen over racisme. De baas van de Wereldvoetbalbond had gezegd... dat racisme in het voetbal eigenlijk geen probleem is... als spelers elkaar na de wedstrijd maar een hand geven. En vooral in Groot-Brittannië is op die uitspraken van Blatter woedend gereageerd. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. De mist lost geleidelijk op steeds meer plaatsen op. Maar er komen nog wel veel velden met lage bewolking voor... Er zijn ook opklaringsgebieden die vanmiddag steeds groter worden. Er zullen echte plaatsen zijn waar de bewolking hardnekkig blijft. Wanneer de zon doorbreekt wordt het zo'n 8 graden in Groningen tot 12 in Limburg. Vanavond zijn er eerst opklaringen, maar vannacht ontstaat bij weinig wind weer op steeds meer plaatsen nevel en mist. Het koelt af naar ongeveer 3 graden. Maar in het noordoosten kan het tijdens opklaringen lokaal verder afkoelen tot dicht bij het vriespunt. Morgen begint de dag weer grijs, maar in de middag komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Het wordt zo'n 7 graden in het noordoosten en 10 in het zuiden. Zondag is de mist waarschijnlijk weer een stuk hardnekkiger en heeft de zon het moeilijk. De dagen daarna volgt vanuit het zuidwesten mogelijk een beetje regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vraag met Aad van den Heuvel, journalist, oud-programmamaker. Luc Koelman is columnist, publicist, werkt er onderweer voor de metro. Welkom allebei. Hallo. Um, laten we even beginnen met Dion Graus, de pvv uh, man, de Kamerlid is die, sprak onlangs in het parlement uh, dat hij wel voelt voor een perspolitie. Uh, de Kamer zou iets moeten doen aan de schoftigheid en de huftigheid van journalisten. Collega Hero Brinkman twitterde onmiddellijk dat dat een grapje was van Graus. Aad van Heuvel, leuk grapje. Uh, ja, nou ik, De grap vond ik dat ik, toen ik perspolitie zag, dacht ik dat het iets met bevallingen te maken ja. had. Maar uh, het bleek dus uh, serieus te zijn. En hoewel die mannen dus laten roepen dat het uh, een grap is, geloof ik er niks van. Dat is een soort gedachtenwereld die daar leeft gedachtewereld van uh, geen immigranten meer naar binnen... Uh, terug naar de Nederlandse gulden... Uh, ontwikkelingshulp, 4 miljard, als we dadelijk moeten bezuinigen... Uh, afstrepen, zodat er geen ontwikkelingssamenwerking meer overblijft. Ja, dat is dus op een klein nationalistisch eilandje blijven zitten. Terwijl ieder, ieder fatsoenlijk mens natuurlijk weet... dat wij het ontzettend moeten hebben van juist die buitenwereld als handelsnatie krijg je dit soort onzin om je oren. En daar hoort natuurlijk ook wel een perspolitie bij... Bij die mannen. Want ja. Uh, ja, god, de buitenwereld die roept op een gegeven moment... ja, maar dat is toch allemaal onzin wat jullie doen? Kijk, en dat moet je zien te voorkomen. Want je mag wel, uh, je mag wel pleiten voor vrijheid, van meningsuiting... Uh, met een hard mogelijke stem en met de gros mogelijke bewoordingen. Behalve als het tegen jouw partij is gericht. Kijk, dan moet je optreden. Dan moet er een soort perspolitie je, komen. Je bent echt een beetje boos, hè? Nou ja, het is niet de eerste keer dat het gebeurt. Want er is nog een ander PVV-Kamerlid, meneer Bosma ongeveer de ideoloog achter Wilders... die heeft ook al eens een keer in de Kamer geroepen... Dat of de minister niet iets kon doen... aan het feit dat de NRC-handblad steeds linkser werd. Da daar zit een gedachtenwereld achter die mij absoluut niet bevalt. En bovendien is er een perspolitie, dat is de Raad voor de Journalistiek... En er is een andere perspolitie, dat is de rechter waar je naartoe kan stappen... als je onrecht wordt aangedaan. Uh, Luc, Dion Graus is natuurlijk een fenomeen op zich al. Hè? Ik bedoel, hij zat van de week weer even bij Paul Witteman. Ja, is, is, ja, is dat nou een goed Kamerlid ook, vind jij? Nee, nee absoluut niet. Ik zag hem bij Paul Witteman zitten... en daar noemde die uh, parlementair journalist Bas -Pater noemde Graus noemde hem een, uh, een vette uh, klotskop, een klotskop, volgens mij. klotskop. Ja, dan ja. zit je dus eigenlijk met een parlementariër... die gewoon loopt, uh, loopt te schelden... En door dat niveau ben je dan eigenlijk al gezakt. En het probleem met Martin, met Martin Gaus, met Dion, met Dion Gauss is volgens mij... dat hij geen zelfbeheersing heeft. En wil, als hij, als hij gaat schelden, gewoon op tv... en het is ook van hem bekend dat hij in het verleden zijn vriendin in elkaar heeft uh, ja, geramd. in dit, dit, het ziekenhuis in. Ja, het is een soort uh, kleine, tikkende tijdbom. En ik denk dat Geert Wilders daar heel erg... Uh, ja, rekening mee moet gaan houden dat dat een keer fout gaat. Hij, hij zei dat bij Paul Witteman trouwens... Dat, dat Geert Wilders hem echt alle ruimte geeft he, om, ja, om zijn verhalen te doen. In, ja, wat uh... moet hij anders zeggen? Wat, wat moet hij anders zeggen? Ik weet niet. Als ik dan denk van Dion, Dion Graus en dan zegt hij van... Uh, ja, ik ben bezig met een boek over mezelf. Ik ben ook bezig met een film over mezelf. En Ik ben bezig met een stripboek over mezelf. Dan heb je toch een soort narcistische persoonlijkheidsstoornis, hoor. Ik, ik denk dat echt... Ik denk. Uh, je zou dus een keer een, een psychiater naar moeten vragen. Mm. Dus, het is niet goed. Um, Aard, nu praten we hier toch alweer even een paar minuten over. Um, er zijn ook mensen die zeggen: ja, hou er toch gewoon mee op en, en besteed er gewoon geen aandacht meer aan. Ja, ik zou er wel iets voor voelen. Maar ja, het is wel een politieke partij. Zij het dat het niet een echte partij is, maar een eenmanspartij. met een aantal vazallen daaromheen. Een partij die zich tot het Nederlandse volk richt via Twitter. En ja, dan zegt die man dus, die, die, die, de, de, de, grote, de grote leider van als er zo dadelijk weer bezuinigd moet worden, dan ben ik het daar wel mee eens, maar dan beginnen we wel met 4 miljard van ontwikkelingssamenwerking. Ja, kan je dat negeren? Of moet je dan als ja. uh, pers ja. zeggen... ja, daar, daar ja. moeten we toch even Geert, op ingaan? Ja, Geert Wilders ja. laat zien dat hij macht heeft. Hè. Hij, hij, hij deponeert het gewoon via Twitter. Ergens uh, midden in de nacht, volgens mij afgelopen nacht... Dan, dan deponeert hij dat. En verder zegt hij helemaal niks. En ja, iedereen gaat er weer op los. Ja. En het uh, is ja boos. We hadden van de week uh, Krouwel, een politicoloog... die heeft, uh, heeft daar onderzoek naar gedaan. En die zegt... 40% van de politieke verslaggeving is gebaseerd op tweets van Geert Wilders. Dat ja. andere ja. politici daarop reageren... en wij als media er vervolgens ook mee aan de slag ja. gaan. Ik moet zeggen, elke twitteraar... die die, die, die, die, die signed en die ontvangt. Hè? Die, die volgt mensen en mensen volgen hem... en ze reageren op elkaar. En wat Geert Wilders doet, ja, die volgt helemaal niemand... en iets van 150.000 mensen volgen hem. En het enige wat hij doet is af en toe inderdaad... Ja, een bommetje hè, op Twitter gooien. En dan uh, leunt hij achterover en je hoort hem helemaal niet meer. En ja. drie weken later, hopla, weer een bommetje. En het ja, maar het werkt heel uh, goed. Tis maar is een vorm van democratie die mij wel beangstigt. Hoor. Ik vind wel maar, dat is geen democratie, een, uh, de grote leider spreekt. Volksvertegenwoordiger die moet gewoon hier eens in deze studio zitten. Die moet dus af en toe voor televisies uh, verschijnen. Mm. Die moet dus uh, ernstig worden ondervraagd. Maar, maar, maar, maar Krouwels zegt dus dat de media daar ook medeschuldig aan zijn. Toen hij uit de VVD stapte, gingen we daar allemaal heel uitgebreid op in. Hij begon met zijn eigen partij. Nou ja, en hij roept af en toe iets, en hij heeft nu ook een machtspositie, natuurlijk, als, als gedoogpartner van het kabinet. Zeker. Dus aan de ene kant kun je het ook weer niet uh, kun je het ook weer nou, negeren. Ja, dat, dat is het duivels dilemma waar je in zit. Je kan niet zeggen: van uh, ik ga over de PVV maar er is helemaal niks meer schrijven en helemaal niks meer zeggen. Uh, dat vind ik een winkend perspectief. Het zou het fantastisch vinden, maar zo werkt dat natuurlijk maar, maar. Uh, helaas niet. Laten we het hebben over Ajax. Ook zoiets wat uh, van de week uh, wel veel om te doen was, <laughs> ja. op zijn minst. Uh, het, het is nog steeds onrustig daar rondom de arena. Het gaat over uh, of je voor Kruis bent of voor Van Gaal eigenlijk. Daar komt het uh, in, in grote lijnen op neer, uh, Aad van den Heuvel. Verbaasd dat dit zo'n enorme hype is? Ja, dat... Voel voor een mediaprogramma, zou ik zeggen. Maar ja, dit is verbazingwekkend. Maar ik, ik, ik moet er ook wel een beetje om lachen. Want zo'n raad van commissarissen, ook het is... alsof ze, ze hebben een smeulend vuurtje bij Ajax... en daar gooien ze een bom in. En dat ontploft, want daar zit iets van een idee achter... uit de chaos... Er ontstaat iets. Ja, er ontstaat inderdaad iets, maar wat? Dus dan maak je er dus een fantastische puinhoop van. En nu is het dus al ver gekomen. Je bent voor Van Gaal of je bent voor Kruif. En een tussenweg is er niet maar, meer. Maar Luc, de media doen daar natuurlijk aardig mee. We, we, we ja. hebben Peter en de Vries en Henk Spaan zeg maar, in het kamp van Gaal. En we hebben Johan Derksen en ja, de Groot van de Telegraaf... echt duidelijk aan de kant van Kruif. Um, ja... ja. Het, het verwondert mij enorm bij de wereld rijdt door, volgens mij gisteren en eergisteren, dezelfde gasten, het, hetzelfde thema, hetzelfde gesprek. Ik vraag me af of een groot deel van de Nederlandse bevolking... nou echt geïnteresseerd is in, in... ja, ik weet niet, al die egotjes... en die haantjes en die mannetjes met kleine piemeltjes. Want meer is het niet. En zitten in een eigen, eigen mini-kosmosje. Zitten ruzie te maken. Ik zou zeggen, zet ze samen in een kamer... en dan heel snel die deur op slot en gooi die sleutel weg. En ja, maar we gaan door met deel deel het leven. Nederlandse volk is daar wel in geïnteresseerd. Want, ah, Ajax, uh, het is niet zo'n topclub. Het is helemaal niks. Het is helemaal niks. Echt, het is, uh, <lacht> in buitenland, iedereen, meer. iedereen piest op Ajax. Het is gewoon geen topclub. Nee, de, de, en wij lopen ermee weg. De, de Telegraaf en Matthijs enzovoort, die hebben aardige voelhorens. Die weten precies wat het publiek aardig vindt om te horen of niet. Wat mij verbaast is dat collega's, dat journalisten... zich zo ontzettend voor één kaartje laten spannen. En dat is bij de telegraaf, de telegraaf en Jaap al heel lang uh, nou, het vandaag geval. Vandaag ze integraal een, een brief van Kruijf. Ja, het ja, mede ja. door Jaap de Groot geschreven zal zijn. Want er staan nauwelijks uh, taalfouten <laughs> in. Dus ik denk dat ja. het mede door hem geschreven is. Ja, dat wordt integraal op de voorpagina afgedrukt. Maar verbaas je dat van de Telegraaf? Mij niet. Ja, ja, dat moet jou wel verbazen, want jij, zegt, jij vraagt je af of het publiek wel geïnteresseerd is daarin. Nou, nee, ik, ik als het, het, niet, het op... de telegraaf zulke streek uithaalt, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, we zijn altijd heel erg pro-Kruif geweest en dan ja. dit als, als het, als het, het ja. zult. Zullen... Ja, nee, maar dit is een verlengstuk van wat ze altijd hebben gepropageerd. Uh, uh, Kruif is Jezus en uh, ja. daar mag vooral niemand aankomen. Terwijl, denk ik, een deel van de problemen bij Ajax uh, erom draait dat kruiven met Tjöla Ling komt als de, de, de, de, de, de, de directeur die dat zou moeten worden. En een aantal leden van die, van die commissarissen hebben gezegd van... ja, Tjöla Ling, zakenman, is toch een keer failliet geweest? Is dat eigenlijk wel de man die we moeten hebben? Enfin, daar, daar kan dus normaal en fatsoenlijk over gesproken mm -hmm. worden. Maar dat blijkt daar dus ja. niet mogelijk te zijn. Um, laten we het nog even hebben over dat Pink Ribbon. Hè? Daar, is, uh, daar is ook al veel over te doen deze week. Het uh, Nieuwsuur bracht aan een kritische reportage over... nou ja, ze doen er nu alles aan om dat een beetje recht te breien. De mensen van Pink Ribbon zelf. Quinty Trustful, ambassadeur van Pink Ribbon, gaf een reactie in RTL Boulevard. Laten we even luisteren. Maar, maar hoe kan een, een Nieuwsuur dit dan brengen? Geen idee. Maar is, zij is erop aangesproken vandaag? Nou ja, er weet, wat ik wel weet is dat er een aantal professoren ook um, zelf uit eigen initiatief zijn geweest. Dus het klopt gewoon niet dat ze zeggen dat het niet zo is. En er zijn dus een aantal professoren die nu zelfs brief hebben geschreven naar nieuwsuur van... Joh, waar hebben jullie het over? Goed, dat is dat. Houd dit even vast. We praten daar zo over door. Maar eerst nog even een round-up van het schaatsen. Het is de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in Rusland. In Chelyabinsk, Joris van den Berg, de drie kilometer bij de vrouwen. Met een winnares die eh, niet tot heel veel verbazing zal leiden. Martina Sablikova heeft de rest nog maar eens laten zien wie de absolute nummer 1 van de wereld op dit gebied is. Op het rijden van 3 of 5 kilometer bij de vrouwen. 4-0-6-54. Daarmee nam ze een mooie afstand van de nummers 2, 3 en 4. En daar was het wel heel spannend. Irene Wüst reed ondanks twee dramatisch slechte slotronden naar de tweede plaats toe. 4-0-7-16. Op drie de van een dopingschorsing terugkeren Claudia Pechstein. 4-0-6. 0781 En op 4 de heldin van de dag, Linda de Vries. Ze reed 40796, Kwam dus eigenlijk maar 18e tekort voor bijvoorbeeld zilver. En ze bouwde haar race heel knap op. Reed heel brutaal lange tijd op het schema van de beste tijden van de dag. En op 5 om het feest compleet te maken, Diana Valkenburg. Ook zij deed het goed, alleen had zij weer een wat mindere slotronde. Op 11 Janneke Ensing. Op 16, kalijn achterrekenen, dan bent u wat de drie kilometer voor vrouwen betreft helemaal bijgepraat. En dan kijken we hier alleen nog uit naar de laatste afstand van de dag, de 1500 meter voor mannen. Horen we straks van jou, Joris van den Berg was dat, over die wereldbekerwedstrijd Schaatsen in Rusland. En wij praten nog even door over Pink Ribbon. Uh, we hebben ook even gebeld met de hoofdredacteur van Nieuwsuur, Karel Kuil. Uh, die zegt uh, dat zij zich hebben gebaseerd bij die reportage op cijfers die Pink Ribbon zelf heeft aangedragen. En uh, dat ze uh, in de reportage ook min of meer zelf toegeven dat het allemaal gewoon klopt. Dus uh, eigenlijk is die reactie van Quinty Trusvol een beetje raar. Ja, die is ook raar. Maar ja, Quinty Trusvol, zij is gewoon een BN'er. En zij krijgt het waarschijnlijk ingefluisterd door uh, woordvoerder van Pink Ribben wat ze moet zeggen. En verder weet zij zelf ook niet het, het naadje van de kous. En ik kan me niet voorstellen dat die cijfers fout zijn. En als die fout zijn, het zou helemaal ja, gelogen zijn... Ja, dan, dan krijg je een claim aan je broek van, van tientallen miljoenen. Dat, dat kan helemaal niet. Dus dat moet dubbel gecheckt zijn, en drie dubbel gecheckt en vierdubbel dubbel gecheckt. En ja, ik heb die uitzending gezien. En Pink Ribbon kwam er ook echt heel... Ja, ze deden ook heel raar, die mevrouw van Pink Ribben, Want die ging het over een, een, een uh, roze stofzuiger... wat dat dan te maken had met boskanker. Ja, dat dus ja. zijn al, allemaal producten die verkocht worden... en dan gaat ja. een deel daarvan gaat naar Pink ja, Ribbon. Cies, en dat is inderdaad ook een stofzuiger. Ja, en als je dan stofzuigt, dan heb je lichaamsbeweging... en dat is goed tegen kanker. Ja, ja, oh, ja dan houdt het al op een hoor. Nee, maar de kern van de zaak is dat, dat zij dus veel reclame maken... propaganda maken van dat er een, een groot deel van de ingezamelde gelden gaat... naar wetenschappelijk onderzoek en uit die cijfers... Correct. Dat het eigenlijk maar een heel klein deel is. En ik heb zelfs uh, een woordvoerster, misschien was het die mevrouw Frust, Trustvoer wel, horen zeggen van. Uh, nou ja, dat wetenschappelijk onderzoek dat laten wij liever over aan het kankerfonds. En wij uh, houden ons bezig met het voortraject. Met uh, de psychologie van uh, de slachtoffers. Met uh, hoe je die mensen weer op de been kan helpen. Hoe je ze kan begeleiden. Nou fijn, daar kan je best een heel verhaal ah, over ja, en, vertellen. En, en door heel veel glitter en glimmer zeg maar, zei Henk van der Meijden vroeger altijd. Om, om aandacht voor dat onderwerp te Wat Dat, dat, alles... dat doen ze natuurlijk wel heel goed zeg dat dan? En dat is, of dat nou allemaal werkt, weet ik niet, maar dat, dat is mijn vak ook niet. Maar zeg dat dan, leg dat dan uit ja. en ga niet over die cijfers beginnen. Zeg dan gewoon, ja, dat wetenschappelijk onderzoek laten we inderdaad over voor het grootste deel aan het, aan het Nederlands kankerfonds. ja, het is natuurlijk een enorme discrepantie. Hè? Het Amerikaanse Pink Ribben geeft 90% aan kankeronderzoek en het Nederlands Pink Ribben 1,6 of 1,8%. Ja. Ja, laat het niet 1,8% zijn, maar 5%. Dan ja, is het dat, toch natuurlijk nou, schandalig. De Amerikaanse tak bevalt me helemaal niet. Want die ja. tamboureren nogal erg op... Uh, je moet heldhaftig zijn. En als je maar sterk genoeg bent en tegen vecht... dan overwin je die kanker wel. Mm -hmm. Nou, dat vind ik ook een heel bedenkelijk standpunt. Dat is ook, dat Iedereen is ook. die overlijdt, die overlijdt dus ten terecht. Want die heeft niet hard genoeg gevochten. Dan is het je eigen schuld. Herba. Ja. Ja, ja, het is heel vies. Ja. Nou, uh, we hebben trouwens net van Willem Schoonen gehoord, van Trouw... dat ze bij die lijstjes van, uh, van Trouw morgen in de goede doelenlijst... want die hebben een soort meetlat langs de goede doelen gelegd. Uh, redelijk uitkomen, Pink Ribbon, maar goed. Natuurlijk, uh, mis... uh, dat, dat neem ik aan. Als je dat wetenschappelijk onderzoek even terzijde laat, dan uh, ja. Goed, uh, hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit uh, mediaforum. Luc Koelman en Aad van de Heuvel waren dat. Dit is Radio 1. Lunch. Ja, um, we gaan uh, naar de quiz toe, ja, want het is vrijdag. En dat betekent dat we altijd nog de mogelijkheid hebben van een beslissingsronde. Uh, dan moeten er wel 104 punten uit de Hooghoed getoverd worden. En dat zeg ik tegen Wim van Koten, die is 62 jaar en komt uit Amsterdam. Uh, welkom. Ja, dank je. Misschien kun je ietsje verder nog naar voren komen. Ja, oké. Okay. Uh, want dan zitten we echt goed in de microfoon. Uw, hobby, uw grote hobby is keramiek, hè? Ja, dat klopt. Wat, wat, wat, wat dan bijvoorbeeld? Nou, vooral, ik maak vooral beelden. Dus okay. uh, ik, ma ik maak geen vaatwerk of dit soort dingen, maar uh, vooral beelden, beelden ja. En, en beelden van wat? Nou, van van klei, hè? Dus... Ja, nee, nee, maar <laughs> ik van, van wat dan? Als... Nou, meestal menselijke figuren ja, met, nou. een, uh, met een uh, fantasiedraai eraan. Kijk aan. Ja. En die zijn ook te koop of zo? Of, uh... Nou, ze zijn wel te koop, maar ik heb tot nog toe geen kopers <laughs> gehad. <laughs> nou, wie weet, na deze uitzending hebt u indruk gemaakt. Je weet het maar nooit. Ja, dat zou uh, zomaar kunnen. 104 punten, dat is het uitgangspunt. Dus ja, daarmee gaan we mis. aan de slag. Ja. Uh, eerst de nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. Opnieuw een hoogleraar die onderzoeksgegevens bij elkaar verzint. Het draait om deze hoogleraar, Don Poldermans. Don Poldermans. Het was een jonge onderzoeker die afgelopen mei aan de bel trok. Ongelooflijk uh, geschokt. De conclusie? Poldermans heeft onderzoeksgegevens verzonnen. Dat betekent dat als je dan deze zaken ziet, dat je diep geschokt bent. We'll tell you. Ja, die, uh, die andere hoogleraar, Diederik Stapel, die heeft nog maar net zijn dokterstitel uh, ingeleverd. En de volgende frauderende hoogleraar dient zich alweer aan. Hier is vraag 1. Aan welk ziekenhuis was deze hoogleraar Don Poldermans werkzaam? Uh, het uh, <coughs> Erasmus Medisch Centrum. En dat is goed. De decaan van het ziekenhuis ontving een paar maanden geleden signalen dat het niet goed zat. Poldermans werd op non-actief gezet en er werd een onderzoek ingesteld. En dat is dus nu afgerond. Vraag 2. Deze internist deed jarenlang onderzoek naar het verminderen van complicaties bij wat voor soort operaties? Dat weet ik niet. Terwijl, wat was zijn specialisme? Nee, weet ik niet. Weet u niet? Nee. Het waren hart- en vaatoperaties. Hij had dus direct met de patiënten te maken. Volgens het Erasmus is het vertrouwen van die mensen weliswaar geschaad, maar er zijn er geen medische gevolgen. Alle betrokkenen worden door het Erasmus MC persoonlijk benaderd en krijgen excuses aangeboden. Vraag 3. Ook in het buitenland nemen wetenschappers het niet altijd zo nauw met hun eigen onderzoek. In maart van dit jaar leidde dit zelfs tot het aftreden van een minister. Die bleek er in zijn proefschrift namelijk flink op los te hebben geplagieerd. Hij moest zijn dokterstitel ook inleveren. In welk land was dat? Dat was in Duitsland. Dat is goed. Karel Theodor zu Gutenberg was minister van Defensie en de populairste bewindspersoon van Duitsland. Het werd zelfs gezien als een uh, mogelijke opvolger voor Angela Merkel. Vraag 4, is dus de vraag met het geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Toen ben ik begonnen bij de studentenhuisvesting oh, ja. op Uilerstede in Amstelveen. Donner. Ja, hij was kort maar krachtig, maar u wist het wel, minister Donner. tekende gisteren een actieplan om te zorgen dat er meer studentenkamers komen. Vraag 5, hoeveel extra studentenkamers wil Donner, re Donner realiseren? 16.000. En ook dat is goed. Het moet gebeuren door minder strenge bouwregels... en het actief bij elkaar brengen van verschillende partijen. totale investering is ongeveer een miljard euro. Laatste vraag nu. Het gaat best wel goed tot nu toe. Uh, laatste vraag. Kunt u nog vier punten mee verdienen? U krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. En we willen graag weten wie we hier bedoelen. Het gaat dus om een naam die ik graag van u wil horen. En als u het weet, stoproepen. Hier komen de aanwijzingen. Vier. Nu is mijn cirkel pas echt rond. 3. Keukens, kappensoep en de mediamarkt, alles bracht ik aan de man. 2. Mijn grote vierde in de jaren negentig grote successen. 1. Mijn aanstelling als directeur van Ajax heeft voor veel onrust gezorgd. Oh, dat is natuurlijk Louis van Gaal. Ja, u hoorde hem niet eerder aankomen. Nee, ik hoorde hem niet aankomen. Nee. Ik dacht, het is een... Uh... Jammer. Ja. Ja. Ik dacht, het is een uh, Amsterdammer, die weet dat wel. Misschien, uh, <laughs> Misschien bent u wel van het kamp Kruijven. u. Nee, nou, ik ben niet nou... zo van de voetbal. Oh, dat is het vooral. Ja, het was Louis van Gaal inderdaad. Uh, 2004 ja, werd hij technisch directeur. Uh, daarover maakte hij toen een gedichtje dat eindigde met de woorden... en daarom klinkt het vol overgaan uit mijn, uit mijn mond. Vandaag is de cirkel echt rond. Maar goed, nu komt hij dus nog een keer weer terug als het goed ja, is. Ja, ja. En uh, ja, hij maakte reclame voor allerlei producten. Nou, die werden genoemd. Van Gaal werd in de jaren negentig met zijn Ajax... Uh, een paar keer landskampioen, hij won de UEFA Cup en zelfs ook de Champions League. Hoewel die bestond toen nog niet, dat was nog de Europa Cup 1. En het besluit van verhaal aan te nemen bij Ajax kwam als een verrassing voor... met name ook commissaris Kruijven en zijn hele achterban. Dus uh, dan wordt nog een heel gedoe daar. Uh, u komt op 5, uh, dat betekent dat er 21 vragen goed moeten zijn. Want wow. dan komt u namelijk op 105 punten. Dat wordt heel lastig in 90 seconden. Maar we gaan toch kijken zo meteen hoe ver u komt.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 Maar steeds meer dringt de vraag zich op of dat allemaal nog wel zin heeft. Tegenstanders van de Occupy-beweging zeggen dat het om werkschuwtuig gaat... en dat het trucje wel is uitgewerkt. Toch kun je niet ontkennen dat de discussie is aangezwengeld. Heeft de Occupy-beweging zijn doel bereikt of is het een zinloze actie? Daarom de stelling, de Occupy-beweging is mislukt. Bent u daarmee eens of oneens? sms staat naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens, druk dan met hekje standpunt. <totstuk> zijn we terug bij Wim van Koten 62 jaar uit Amsterdam. Ja, uh, ik heb het gezegd, de 21 vragen moeten er goed zijn. Dan komt u op 105 punten en zou u de weekwinnaar zijn. <totstuk> Maar ja, dan, dan moet het allemaal hele korte vragen zijn en dan moet het antwoord ook gelijk goed zijn. En uh, ja, Dat kan bijna niet in de tijd, dus ik, ik wil ook niet verder valse hoop geven. We nee. gaan toch kijken hoe ver u komt, uh, want u hebt Factor 5 net gescoord, uh, dus daarmee gaan we in ieder geval vermenigvuldigen. Hier komen ze, 90 seconden de tijd. Als u het antwoord niet weet, pas roepen. Komen ze. De Nationale Nieuwsbeest. Op welke belastingtechnisch voordelige werknemersregeling is een run ontstaan? Sparloon. Is goed, hoe heet het Nederlands topmodel dat in New York beroofd is van twee iPads? Duitse Kroes. Is goed, de prijs van welke brandstof is naar een recordhoogte gestegen? Geen idee. Diesel. Waarop wil Geert Wilders 4 miljard euro bezuinigen? Ontwikkelingshulp. Goed, welke voormalige minister heeft gisteren gezegd dat hij niet in de running is als nieuwe leider van het CDA? Earlings. Goed, hoe heet het goede doel dat maar 1,8% van haar inkomsten aan kankeronderzoek zou Pink besteden? Is goed. Ingrid Paul gaat welke Amerikaanse schaatsen trainen? Pas. Johnny Davis, hoe heet het Nederlands oud model dat, ondanks een aangifte... niet wordt vervolgd wegens bedreigingsmaat en laster? Pas. Stalita van Zon, welke radiozender mag definitief geen koninginnedagfeest... organiseren op het museumplein? 538. Goed, Rusland heeft laten weten pal achter het gewelddadige regime... van welk land te blijven staan. Syrië. Is goed, wie is het meest interactieve Tweede Kamerlid van Nederland? Geen idee. Boris van der Ham, minister Schulz heeft gezegd dat ze de organisatie... van welke sector niet wil gaan veranderen? Pas. Het spoor. Hoeveel Nederlanders zijn hun wapenvergunning kwijtgeraakt... omdat ze in therapie blijken te zitten? Het zijn drie. Het schepenziekenhuis. In welke plaats heeft excuses aangeboden... vanwege verkeerd uitgevoerde maagoperaties? Dat is goed. Hoe heet de voetbalbobo die in opspraak is geraakt... omdat hij heeft gezegd dat racisme geen groot probleem is? Blatter. Dat is goed. Het personeel van welke Nederlandse vliegmaatschappij heeft zelf een faillissement aangevraagd? Geen idee. Amsterdam Airlines, de aanleg van het grootste Nederlandse natuurreservaat in welke provincie, gaat toch Flevoland. door? Flevoland. Is goed. Voor het eerst in 50 jaar bezoekt een Amerikaanse minister volgende maand welke militaire dictatuur? Uh, Hillary Clinton. Maar welk, welke dictatuur? Uh, Burma. Ja, dat is goed. Nou, die tellen we er nog wel even bij. Maar we wisten eigenlijk al een beetje dat dat uh, niet goed. Want het ging eigenlijk best goed, hè? Dat, dat, dat kanon. U, ja. u hebt uh, best wel va vaak uh, goed antwoord gegeven. Elf namelijk keer maal vijf is vijfenvijftig. Maar ja, dat is belangrijk. Niet genoeg voor de eindoverwinning. Het is zo. Het is niet anders. Het is, het is zeker niet anders. U de krijgt eer is in elk geval gered. Van... U, ja, nee, dat, dat sowieso. U mag met opgeven hoofd hier weg. Uh, u krijgt van ons mee de kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio, de uh, mok en uh, de lunchbox. Oké. Okay. Daar staat ook heel groot lunch op, dus dan kunnen boterhammetjes in. En uh, dan denkt u nog eens een keer aan ons. Leuk. Okay. Succes met uh, de keramieke beelden en ja. uh, goede reis terug naar Amsterdam. Oké, okay, bedankt. Dan uh, betekent het dat we dus inderdaad een winnaar hebben, officieel. En uh, dat is uh, Gijs de Zwart. Meneer Zwart, goedemiddag. Goedemiddag. Daar bent u hier. Ja, ja. Nou, uh, 104 punten bleek voldoende te zijn voor uh, de weekoverwinning. Ja, dat meld ik, ja. ja. Gefeliciteerd. Dank je wel. Ik, ik zie nog uw trotse gezicht toen we de eindstand bekend maakten van de week, want u had er eigenlijk niet op gerekend. Nou, weet je, maar je moet nu dat gezicht zien. <laughs> ja, dan kan ik me ja. eens weer voorstellen, want uh, 300 euro erbij. Nou, dat is toch aardig zo voor de feestdagen. Ja, maar ik heb heel veel hulp, Sinterklaas Die maken mij dat wel afhandig. Ah ja, kijk aan. Ja, ja, dus, ja. dus daar zal het heen gaan. Nou, ja. eh, ja, goed, u mag op feestjes vanaf nu vertellen... dat u gewoon echt een, een weekwinnaar van de nieuwsquiz bent. Uh, dus uh, ja. dat is geen kattenpis. En eeuwig roem in Zwolgen. Zo is het. <laughs> ja. ja, Zwolgen, prachtig. In het uh, ja. prachtige zuiden van dit land. Uh, veel plezier ermee en nog een keer ja. gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Dat was hem, Gijs de Zwart dus. Uh, ik ga u even doorverwijzen naar kwart over één, want dan melden wij ons weer. Dan gaan we het hebben over rolstoeltennis. Want wat blijkt, op de wereldranglijst staat zowel bij de mannen als bij de vrouwen... een Nederlander op nummer één. En de vraag is natuurlijk, wat is het geheim van dit succes? Het antwoord komt uh, zometeen. Dat is om kwart over één. Nu is het NOS Journaal. Ik geloof. ik geloof, ik geloof, ik geloof in de mensen NCRV. Dan kom je tot twee dingen Yo, Ik heb eigenlijk maar twee dingen Mijn gast Anita Witsier is al bijna 25 jaar een bekende televisiemaker en ze is ambassadeur van het Reuma-fonds, dat haar 85-jarig jubileum viert. Je moet constant mensen om hulp vragen. Je kan niet meer even naar boven, je kan niet even boodschappen doen... je kan niet even de auto pakken, je kan, niet... je kan niks meer even. Anita hier over het leven met Reuma en de vergankelijkheid van het bestaan. Twee dingen vanavond tussen acht en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.